12 uur. Dit is Rondje Maam met het Tenorschonaal. Het is opnieuw onrustig geweest in de Haagse wijk Duindorp. Enkele tientallen jongeren hebben afgelopen avond pallets en vuilcontainers in brand gestoken, hekken omgetrokken en zwaar vuurwerk afgestoken. De ME was aanwezig en er hing een helikopter boven de wijk. Een agent in Burger trok een wapen toen een auto leek in te rijden op een groepje mensen. De bestuurder wijzigde vlak voor het groepje de koers. De agent heeft niet geschoten. Er zijn tien mensen aangehouden. Gisteren waren er dertien aanhoudingen... onder wie een kind van negen met een benzinebom bij zich. In Duindorp is veel woede over het afgelasten van de vreugdevuren met de Oud en Nieuw. Jeugdzorgorganisatie De Hoenderloo Groep gaat volgend jaar sluiten. Dat heeft te maken met een tekort van zo'n 4 miljoen op de begroting. De organisatie vangt nu ruim 200 jongeren op... in de vestigingen in Hoenderlo en Delen. Ook werd de instelling vorig jaar berispt vanwege te strenge straffen. Na verwachting kunnen de jongeren doorstromen naar een ander behandelcentrum of zijn ze intussen naar huis als de vestigingen sluiten. Voor de 400 medewerkers wordt bekeken of ze elders in het bedrijf aan de slag kunnen. Het kabinet stelt extra eisen voor de aanleg van het 5G-netwerk... voor mobiel internet om het Chinese Huawei te weren. Dat meldde bronnen aan Nieuwsuur. Een van de eisen is dat bedrijven uit landen... die onder meer hackers en malware inzetten... om gevoelige informatie te bemachtigen... zoals China, niet worden betrokken... bij de aanleg van gevoelige delen van het 5G-netwerk. Ook bedrijven uit landen waar ze gedwongen kunnen worden... informatie te delen met de staat, moeten worden geweerd. De Argentijnse voetballer Lionel Messi is voor de zesde keer verkozen tot de beste voetballer van de wereld. De aanvaller van Barcelona troefde bij de gouden bal, onder andere oranje aanvoerder Virgil van Dijk af. Bij de vrouwen ging de titel naar de Amerikaanse Megan Rapinoe en Juventus verdediger Matthijs de Ligt werd uitgeroepen tot grootste talent van 2019. Het weer, wolkenvelden afgewisseld met opklaringen, plaatste nog een bui, ook kan een mist ontstaan, minimaal vannacht inwaarts rond het vriespunt, overdag 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik zie jou met een danser, maar hij staat je niet. Jij denkt dat hij luistert, hij verstaat je niet. Hij laat steken vallen, maar ik kan ze zien. Is vast een hele lieve jongen, maar ik mag hem niet.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 Jouw beden. I'm no longer brokenhearted. So glad I came here tonight. What I wanted, baby, you got what I like I Yeah, oh, oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, oh, yeah, oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh,